8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Doodinbreker in Dietze is volgens Steven inbrekersrisico. Veel kleine bouwlocaties zijn onveilig. En de politie heeft nog 50 relschoppers haren op de korrel. Staatssecretaris Teve vindt dat de inbreker die in Dieze omkwam bij een vechtpartij met de bewoners het risico zelf heeft opgezocht. Het is treurig dat er iemand dood is gegaan, maar dat is wel een inbrekersrisico, zegt de VVD'er in de Telegraaf. Maandagnacht werd de inbreker door de bewoners in hun huis betrapt. Er ontstond een vechtpartij waarbij de inbreker zwaar gewond raakten. Hij overleed in het ziekenhuis. De bewoners werden na verhoor vrijgelaten. Teven vindt dat terecht. Ze zijn volgens hem geen verdachte, maar slachtoffer. De A2 bij Vianen is in zuidelijke richting weer open voor het verkeer. De snelweg is ongeveer een uur afgesloten geweest nadat er een vrachtwagen met koeien was gekanteld. Twee dieren die op de weg liepen konden niet gevangen worden, die zijn daarom doodgeschoten. Automobilisten die omreden via de A27 kwamen bij Noordeloos wel weer in een file terecht. Want daar is één rijstrook afgesloten vanwege politieonderzoek. Politie schoot vannacht ten zuiden van Noorderloos op een auto met een Frans kenteken... die meer dan 200 km per uur reed en weigerde te stoppen. De auto werd later leeg teruggevonden bij Waspik. Op bijna alle kleine bouwlocaties in binnensteden wordt onveilig gewerkt. De inspectie SZW controleerde de afgelopen maanden op ruim 650 plaatsen. In 84 procent van de gevallen was er iets mis, vooral met de stijgers. Op rolstijgers ontbraken vaak remmen of ladders stonden wankel. De extra controles op kleine bouwlocaties werden in april aangekondigd. In de bouw gebeuren volgens de inspectie elk jaar 10 tot 15 ongelukken met dodelijke afloop. De politie heeft 50 verdachten van de rellen in Haren in beeld... die nog niet zijn opgepakt. Die mensen worden op korte termijn van hun bed gelicht... zei de Groningse korpschef Dros in Pauw en Witteman. Hij deed opnieuw een oproep aan mensen die bij de rellen betrokken waren... om zich te melden. In het programma zei burgemeester Bats... dat Haren op dit scenario uiteindelijk niet was voorbereid. Volgens Bats verklaarden politiemensen na afloop... nog nooit met zulk geweld te zijn geconfronteerd. Korpschef Dros sprak tegen dat er vrijdagavond een storing was... in het communicatiesysteem C2000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 In het graafschap Yorkshire dreigen twee rivieren buiten hun oevers te treden. 19 bejaarden werden geëvacueerd omdat er een meter water in hun huis stond. Op een snelweg in het noordwesten van Engeland... kwamen door het stijgende water honderden automobilisten vast te zitten. En ook vandaag wordt in Groot-Brittannië veel regen verwacht.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 In de tweede ronde van de kvb beker heeft PEC Zwolle Roda JC uitgeschakeld. Het werd in kerkrade na verlenging 1-0 voor de Zwollenaren. Verder ligt de eredivisieclub VVV uit het toernooi. Uit bij Ahead Eagles werd het 4-4, waarna de strafschoppenserie werd gewonnen door de thuisploeg. En vier eerste divisieclubs werden uitgeschakeld door amateurclubs. Het waren FC Os, Fortuna Sittard, Almere City en Excelsior. Het weer in het oosten bewolkt met af en toe regen. In het westen trekken een paar buien over, maar daar schijnt ook af en toe de zon. Het wordt de graad of 17 en er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Morgen zijn er opnieuw buien, vooral in de kustgebieden. AMB ah, verkeersinformatie met 28 files, een dikke 90 kilometer bij elkaar opgeteld. Met de dagelijkse files valt het wel mee vanochtend. Ze zijn niet uitzonderlijk. Wel veel vertraging op de A27 naar het zuiden... vanwege de afsluiting van de linker ook bij Noorderloos. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... tussen Cunenborg en Geldermalsen, 2 kilometer. En op de A7 vanuit Horen naar Zaandam... daar loopt het vast tussen Purmerend Noord en het knooppunt Zaandam... over een totaal van 8 kilometer. Dat komt omdat eerder vanochtend... Op de A10 West richting Den Haag bij de Koentenon een ongeluk is gebeurd. En uh, daar is de weg inmiddels weer vrij. Dan de A27 vanuit Utrecht naar Bredaap tussen Evedingen en Gorkem. 14 kilometer. Linkerrijstok is dicht. Ik zei het al. Ze zijn daar bezig met een politieonderzoek na een achtervolging van afgelopen nacht. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden kan het beste omrijden via de A2. We zitten al in de 70ste minuut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 met Marcel Ooster. Goedemorgen. Een demonstratie tegen de Spaanse regering... liep gisteravond in Madrid behoorlijk uit de hand. Onze correspondent was erbij. Verslaggever Karin Albert probeerde alvast uit... hoe rijden op een donkere snelweg gaat. En de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer... nam gisteravond gelijk de hamer ter hand. En sloot de vergadering. Daarvoor ontspon zich een hevige strijd om het voorzitterschap. En niemand durfde de uitkomst te voorspellen. De verkiezing om het Kamervoorzitterschap was geen uitgemaakte zaak. Na drie stemrondes kwam er dan toch een winnaar. Voorzitter, dan zijn er 56 stemmen op mevrouw Ariep. En 90 stemmen op het Kamervoorzitterschap. Ik verzoek mevrouw Van Multenburg naar voren te komen... en de hamer in ontvangst te nemen. En het applaus is voor haar. Wel Ik had een speech voorbereid, maar die heb ik in mijn laadje laten liggen. <lacht> maar ik kan het ook uit mijn hoofd. U, collega's, heeft mij de winnaar gemaakt van deze wedstrijd... en mij daarmee de mooiste functie gegeven, denk ik, die er in het parlement is. En mijn grootste wens is dat ik vijf jaar voorzitter mag blijven... en dat ik voor het eerst, en ik ben bijna tien jaar Kamerlid... een hele periode mag meemaken als Kamer. En dat wens ik u allen ook heel erg toe.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 Anushka van Miltenburg, dus de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Wilco Boom in Den Haag, Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Er waren uiteindelijk dus drie stemmingen voor nodig. Omdat Van Miltenburg niet de droomkandidaat was? Nou, hij was uh, geen uitgesproken favoriet, kun je vaststellen. En achteraf blijkt uit de stemmingen dat het uh, de rechtse en de middenpartijen zijn... die Van Mil Miltenburg aan haar... 90 stemmen hebben geholpen. En dat uh, haar uh, laatst overgebleven tegenkandidaat, Kadisje Ariep van de Partij van de Arbeid, alleen de steun had van de PvdA GroenLinks en de Partij van de Dieren. En nog een aantal SP'ers die eerder op de andere kandidaat hadden gestemd. Gerard Schouw. Nou ja, um, uiteindelijk kreeg van Miltenburg die, die meerderheid van 90 stemmen, wat best veel is. En daarmee was het uh, pleit beslecht. En zij is uh, daarmee trouwens ook de. Eerste voorzitter van de Tweede Kamer uh, van de VVD. Ja, en deed ze het ook gisteravond het beste in het debat? Of hebben de campagnes die verschillende toch ook gevoerd hebben, ook geholpen? Ja, ik vind het moeilijk om. Dat, uh, iedereen die verklaarde na, achter, na afloop uh, de kwaliteit heeft de doorslag gegeven. En um, wat je ook moet zien, uh, uh, zeggen, zeggen, is dat de kandidaten allemaal op een andere manier campagne hebben gevoerd. Bijvoorbeeld Schouw van de D66 en Van Miltenburg... die zijn gisterochtend al bij de andere fracties langs geweest... om zichzelf voor te stellen, om vragen te beantwoorden. Beiden waren ook echt de kandidaat van hun partij, hè? de VVD en D66. In de VVD was ook nog een interne discussie geweest... want Ton Elias wilde ook kamerlid wo of Kamervoorzitter worden... maar de fractie besloot uiteindelijk dat Van Miltenburg die kans moest krijgen. Bij de Partij van de Arbeid is dat heel anders gegaan. Daar was het een open kwestie. Ariep wilde zelf heel graag... de de fractie vond het best, maar deed ook niet heel erg zijn best voor haar. Illustratief is misschien ook wel dat het uh, nummer 30 is van de kandidatenlijst van de PvdA. Die probeerde de functie te krijgen als de partij er echt zelf voor was gegaan. Ja, dan zouden ze waarschijnlijk een hogere hebben ingezet. Ja. Het lijkt wel of het de, de Partij van de Arbeid deze keer niet heel veel uitmaakte... of ze weer de voorzitter mocht leveren. Uh, na de vorige verbeet en, en daarvoor ook uh, Jeltje van Nieuwhoven. Nou, je zegt al een primeur voor de VVD. Maar de VVD heeft nu drie belangrijke posities in het politieke bestel. Voorzitter van Eerste en van Tweede Kamer en dan straks ook nog eens de premier. Is dat niet wat veel? Uh, ja, dat is best veel en het is ook niet gebruikelijk. Het is heel anders dan vroeger in de tijd van de verzuiling... Toen verdeelden de kopstukken van de grote middenpartijen deze functie over de partijen. Een typisch een voorbeeld van hoe het poldermodel werkte. Maar zo gaat dat dus niet meer. De verkiezing van die Kamervoorzitters is tegenwoordig een vrije kwestie. En fracties die steunen meestal wel hun partijgenoot. Maar voor het overige zit er niet veel regie meer op. En daardoor is die uitkomst dus ook moeilijk voorspelbaar... En, ja, en zo komt het nu dus dat de VVD nu die drie zware functies heeft. En ja, dat past natuurlijk ook bij het feit dat de partij... die uh, de al jaren de electoraal uh, de wind in de rug heeft. En dat gaat zich op een gegeven moment ook op zo'n manier uitbetalen. Goed. Nou, VVD van Miltenburg zegt uh, dat maakt helemaal niet uit uh, Zij zal voor alle partijen gaan strijden, voor de belangen van alle partijen. Ze zal ook met iedereen uh, goed proberen om te gaan. En ze zal het ook vrolijk gaan doen. Um, maar Wilco, bij de VVD waren ze gisteravond wel heel blij met de uitverkiezing. Ja. Het is jullie ook niet ontgaan dat Doldries gefeliciteerd werd? Ja, nee, dat, dat mag je wel zo zeggen, ja. Ze waren bij de VVD zo blij dat uh, Van Miltenburg... onder de felicitaties van partijgenoten werd bedolven. En uh, dat gebeurde daardoor onbedoeld, ook op plaatsen van het lichaam... Uh, die uh, daar in het ja. openbaar doorgaans <lacht> niet voor bedoeld zijn... Uh, door partijgenoten Helma Neperis... Ik denk dat als Mark Rutte het had gedaan, dan was het internationaal nieuws geweest... en had Van Miltenburg het kunnen aanklagen wegens uh, ongewenste intimiteit. Ik zag dat Rutte er niet eens meer tussen kwam. <laughs> nee, precies. En ik denk ook dat uh, de makers van Lucky TV voor vanavond wel uh, snel klaar zijn. Goed, beelden van die felicitatie kunt u trouwens zien op nos.nl. Welkom om in Den Haag, dankjewel. Het is 14 minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Duizenden demonstranten omringden gisteren het Spaanse parlement in Madrid... en ze dreigden het te bezetten. Want de verkiezingsbeloftes van vorig jaar is er nog maar weinig over... en veel Spanjaarden zijn daar woedend over. Het moest een geweldloze demonstratie worden, maar het werd een zeer onrustige avond. Zeker 60 mensen raakten gewond. Tenminste 15 betogers werden opgepakt. Correspondent Jessica van Spengen was erbij in Madrid. De straten rond het congres zijn leeg... ...zijn afgezet met dranghekken. Je mag er niet in, moet een pasje laten zien... ...om te bewijzen dat je hier woont of werkt. En politieagenten houden de wacht. In de straten daaromheen is het bijna angstig rustig. Er lopen wat toeristen, maar geen spoor van demonstranten... ...of mensen die het ergens niet mee eens zijn. Maar ze zijn er wel. Een stukje verderop staan ze te wachten voor de dwanghekken. En de volgende werklozen die zitten in het congres wordt hier gezegd. De recortes kunnen worden nodig. Ja, er moet bezuinigd worden op iedereen, niet alleen op de mensen die hard werken. Ook de mensen die bij een bank werken bijvoorbeeld. Het is nu oneerlijk verdeeld. De leus van vandaag is, de democratie is gekidnapt en die komen we bevrijden. Gaan jullie nou met geweld desnoods door die hekken heen? No. no. Por qué no? Porque es delito. Het Nee, want dan verdwijn ik de gevangenis in. Het is een syndicato pacifista, niet een syndicato Nee, wij zijn een pacifistische vereniging en we gebruiken geen geweld. En dat slaat de sfeer toch behoorlijk om. De politie begint te schieten met rubberkogels. nos Ja, ze betalen ons nu terug voor het protesteren wat we gedaan hebben. Iedereen duikt weg. Mensen worden ook steeds bozer, want eigenlijk gebeurt er verder helemaal niks. dictadura, una puta de puta. Dit is gewoon een dictatuur, zegt deze jongen. Increëel. De minister van Binnenlandse Zaken die heeft dit bewerkstelligd. Die heeft hier opdracht toegegeven. Mensen lopen bijna een beetje met hangende schouders weg. Een heleboel gaan op een afstand gewoon kijken met eigenlijk gezichten vol ongeloof bijna. Van wat gebeurt hier nou? Loopt hier een meisje met een bord Ciudadano Pacifico. Oftewel geweldloze burger. Sí, demasiado. Pero no. Recibo y no doy. Nee, we zijn inderdaad pacifistisch, geweldloos, maar wat we ontvangen is dat niet wordt hier nog even nagepraat. Nadat zijn allemaal todos in la plaza allí y han empezado a dar avisos pegando tiros al aire. We stonden gewoon op het plein en ineens begonnen ze op ons te schieten en te slaan met knubbels. Nadat hij dan geen motief voor deze carga totaalmente absurda. Dit was niet nodig. Het was eigenlijk een hele rustige manifestatie. Want dan repressionar ya, más vamos a salir a la Hoe meer ze ons onderdrukken, hoe meer we zullen gaan protesteren. Een jongen met een flinke blauwe plek op zijn rug. Kijk eens. Eh, een pelotasse, man. Hij is geraakt door rubberkogels kogels. Jeetje Mina, een plek zo groot als mijn hand bijna op zijn rug. Dat is mooi, Forte, hè? Wasser, but. Steven, Maar Voor de Ja, het gaat wel, zegt hij. Een beetje water. Het thema van de manifestatie was. De democratie is gekidnapt. Jullie wilden hem terughalen. Is dat gelukt? het Partido Politico que está governando het contrario, dijo in zijn campagne alles wat vorig jaar beloofd is bij de verkiezingen, dat is gebroken. Alle verkiezingsbeloften zijn gebroken. Ja, en dat wilden we vandaag terughalen. Basra Casa? Jossie, je Ja, ik heb genoeg gehad, zegt hij. Hij gaat naar huis. Ja, het is niet zo voor. Correspondent Jessica van Spengen vanuit Madrid even Lex Runderkamp ontmoeten in Syrië... de mannen die fotograaf uh, Jon Oerlemans afgelopen zomer ontmoette. Zo dadelijk meer daarover. Eerste de verkeersinformatie, Dennis mooi bij de AWB. Marcel, er staan nu 28 files, een dikke 100 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik pik even de bijzonderheden eruit. De A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Reewijk en Gouda staat 4 kilometer, de rechterreishoek is dicht. A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum 5. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daar staat het vast over 14 kilometer. Tussen Evendingen en Gorkum over 14 kilometer. Dus dat komt door een politieonderzoek. De linker reis ook is dicht. Als je vanuit Utrecht naar Brabant wil, kies dan voor de A2. De A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle-Zuid. 3 kilometer. Daar staat een kapotte auto. De rechter reis ook is dicht. En het is druk in de bollenstreek op de N200N7... vanuit Lisse in de richting van de A4. Daar staat voor de aansluiting met de A4 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Voor Utrecht was het een onaangename verrassing. Het besluit van demissionair minister Schult van Verkeer... ze besloot op de valreep dat de A27 bij Amelis Weert... twee maal zeven rijstroken moet krijgen. En dat levert onrust op, net als in de jaren zeventig. Mijn Remmers is deze ochtend op de grens van natuur en asfalt. Je kunt van Bunnik naar Utrecht over de Koningsweg en een kruisje... Die grote bak. En daar ligt die A27 doorheen. Jarenlang protest. In de jaren 70, begin jaren 80. Maar hij kwam er dan toch. Een erfenis is eigenlijk die bak. Hè. Dat was het compromis van de rechter toen. De rechter heeft destijds in zijn wijsheid, heet dat zo mooi, besloten van uh, we moeten een eind aan dit conflict maken. Uh, een bak die uh, de weg afgrenst uh, en een stuk van het bos uh, spaart is de beste oplossing. Frits uh, Lindmeijer is uh, de Utrechtse verkeerswethouder, ik ben ook van GroenLinks. Uh, nou, min of meer op de valreep kwam een demissionair minister met het idee van het wordt gewoon keer zeven rijstroken en daar is de gemeente Utrecht... Onaangenaam doorverast. Wij zijn er niet blij mee met dit besluit en op dit moment. De minister heeft door de vorige Kamer een oproep gekregen van eens Haast. Uitgerekend op de dag dat er een nieuwe kamer werd geïnstalleerd, zei ze van nou dat zal ik, zal ik doen. Maar het gaat dus vooral om de inhoud van het besluit. Wij zeggen van onderzoek nou echt wat de meest duurzame oplossing is om de A27 te verbreden en de doorstroming te verbeteren. Ja. En kan we niet in de bestaande situatie met die bak? Ja, want dan hoef je aan weerszijden over een lengte van zo'n 300 meter niet heel veel bomen te kappen. En hou je een bijzonder bos, wat ook een kwetsbaar bos is, in stand. Ja, we hadden het al erover met het buurtcomité. John Buiting van het comité... Het bewonerscomité laat lunetten niet stikken. Denkt u dat het weer tot van die protesten komt? Net als toen in de jaren 80? Ik denk dat we dat nu op, op een iets andere manier aanpakken dan toen. En dat we nu aan de Kamer gaan vragen van... nou, ga eens praten met de minister, Roepa is ter verantwoording. En vertel nou eens over die, al die bouwrisico's die hier ook... Uh, ja, die ze nu verzwijgt eigenlijk. Ja. Want als je gaat graven hier, dan prik je misschien door het folie heen. Want die A27 ligt in een bak waar grondwater tegen aandrukt. En dat kan ook falie misgaan. Is dat ook waar de gemeente Utrecht op gaat wijzen richting Den Haag? We hebben er bezorgd over. De folieconstructie sluit aan op de bak. Zodra je aan de bak gaat morrelen, zeg ik maar in gewoon Nederlands... is de grote kans dat je het folie beschadigt. Als... Dan loopt de A27 eigenlijk vol? Het is net een zwembad dan. Want dan loopt het bos met het grondwater leeg in die bak. Nou, Zo zou je het kunnen zeggen. Dat is heel slecht voor het, voor het bos. Maar bovendien een bak vol met water, dat is niet een duurzame verkeersoplossing. Wat gaat de gemeente nu doen richting Den Haag? Wij zeggen tegen de minister, we blijven de druk uitoefenen. Minister, kijk nou eens toch goed naar het alternatief... een oplossing binnen de bak. We zullen die boodschap naar iedereen in Den Haag die daarover gaat... luid en duidelijk overbrengen. Het puntje nog wel is dat de minister heeft gezegd... als die twee keer zeven rijstroken er komen... dan stel ik ook geld beschikbaar voor een duurzame tramlijn naar de Uithof. Want die bussen zitten propvol. Dus het is toch wel een mooie package deal denkt de minister. Ja, het besluit over de tram is eigenlijk al genomen... unaniem door de regio die erover gaat. Het is een beetje en door... sigaar het eigen doos. Eigenlijk wel, uh, want het, alle besluiten... over de tram zijn, zijn genomen. Toevallig... Ja, is het eerste stukje al gelegd. Eerst een stukje rails samen met de burgemeester van de beeld, de regionale portefeuillehouder uh, deze week mogen leggen. Dus we zijn eigenlijk gewoon bezig met die tram. En die is hard nodig, want uh, tussen het station van Utrecht... en uh, de Uithof uh, rijden zo ontzettend veel mensen in de bus. Dat past niet meer. Prachtig bezoekersbord staat hier. Nieuw Amelisweert is historisch... In Interessant vanwege haar vele 18e- en 19e-eeuwse elementen, staat op het bordje. Door de relatieve rust is het bos het leefgebied voor reeën en een reigerkolonie. Maar ja, dan nou moeten er ook nog meer heilige koeien in, misschien. Mayno Remmers loopt in de buurt van Utrecht vanochtend langs de A27. Fotograaf Jeroen Oerlemans werd afgelopen zomer een week lang gegijzeld in het noorden van Syrië. Verslaggever Lex Rundekamp in Syrië liep de gijzelnemers tegen het lijf. En wij zijn de Siof el-Rahman, zwaard van de genadige God. Ook al kortweg de groep van Al-Absi genoemd. Naar hun leider, Abu Mohammed Al-Shimi Al-Absi. Die is kort geleden gedood, weet ik. En ik sta nu oog in oog met zijn opvolger, Mohannad Abu Abdi. Uw Al-Absi groep heeft te maken met de ontvoering van journalisten. hebben geen dat zie ik verkeerd, zegt een van zijn strijders. De buitenlanders in onze groep misdroegen zich met ontvoeringen en moorden, zegt hij. Niet de Syriërs. de reportage van Lex Runderkamp vindt u terug op onze website nos.nl in geluid en ook in beeld. Ik praat er even over door met Jeroen Hoelomans. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het inmiddels? Ja, het gaat goed met me. Ja. Uh, ik... Uh... Ik ben inmiddels al een beetje door aan het gaan met mijn uh, normale leven. Uh, ik heb het al een beetje achter me gelaten. Het is ook al een tijd geleden dat het gebeurd is. Ja. Maar uh, het gaat goed. Hè? Mijn wonden zijn genezen en ik uh, ben weer aan het werk. Ja, want je kwam er gewond vandaan. Oh, je was ook beschoten. Daar geen, ja. last, geen last meer van gehad? Geestelijk? Uh, nee, ik, uh, ik, uh, ik kan niet anders zeggen dat ik prima slaap. Ja, uh, ja ik, ik heb wel gesprekken gehad met een um, psycholoog En uh, preventief eigenlijk. En, uh, nou waar het wel overeind voor ik dat uh, goed mee ging. Ja. Nou, hoorde je net even een stukje uit de reportage van Lex Runterkamp... die uh, dus die gijzelnemers tegen het lijf liep. Uh, daarin werd ook gezegd... de buitenlanders waren verantwoordelijk voor de ontvoeringen. Heb je dat ook zo ervaren? Uh, nou, in zekere zin waren het uh, hoofdzakelijk buitenlandse strijders inderdaad. Dat klopt. Uh, uh, er liepen echt ook uh, ja, Syriërs tussen tuss tuss rond. En, uh, en de leider van de groep... Was uh, was een, een Syriër, een, een man die in Saudi-Arabië in, in, Saudi in boonschap heeft gezeten en uh, teruggekomen naar Syrië om, uh, om tegen Assad te vechten. Dus je kunt ook niet zeggen dat uh, de buitenlanders als enige verantwoordelijk zijn voor, uh, voor uh, ontvoeringen daar. Ja. Uh, ja, de Syriërs hebben, hebben er ook een aandeel in. Ja, maar even voor de duidelijkheid, de opstandelingen, daar waren ze niet mee gelieerd, deze groep. Nee, absoluut niet. Nee, nee de, de, de de djihadisten in het kamp. Uh, dat, dat waren uh, allemaal jongens van van buiten. Dus uh, Bangladesh, uh, Pakistan, uh, het Verenigd Koninkrijk zelfs. Uh, en uh, nou er liepen af en toe een Syrië uit de uit de provincie het liep tussendoor misschien, maar het waren overzakelijke strijders van buitenaf. Ja, nou zeiden we het al. Je bent ook beschoten daar, samen met de Britse journalist John Kentley. Het is eigenlijk een wonder dat jullie het nog overleefd hebben. Is het niet gevaarlijk dat deze mensen daar nog zo rondlopen? Ja, is, we, we bereiken wel wat vrijdag berichten over... in hoeverre die groep nog niet ontbonden is. Ik heb inderdaad al vernomen dat, dat we bij de grenspostballen... Hebben, dat daar nog een, een klein plukje strijders zou zitten. Ik denk eigenlijk dat dat, dat, dat serieus uit, uit de omgeving zijn... En uh, wat ik ervan begrepen had, was dat de, de, de, de jihadistische groep uh, in de bergen omsingeld zou zijn door het uh, Vrij Syrische leger. Maar uh, ik heb ook andere verhalen gehoord dat de hele groep al ontbonden is en uit elkaar gevallen is. Uh, ik kan me voorstellen dat het uh, Vrij Syrische leger ze niet langer wil tolereren in hun, uh, op hun grondgebied. Ja, de, de gebeurtenissen daar, hebben die trouwens je kijk op wat er daar in Syrië aan de hand is veranderd? Um, nou, in zoverre dat, dat, dat de complexiteit van de hele situatie uh, me nog duidelijk is geworden. Ik had eigenlijk van tevoren verwacht dat er uh, inderdaad een soort uh, uh, binnenlandse strijd misschien tussen geloofsgroepen uh, zou ontstaan. Uh, maar dat er ook nog strijders van buitenaf uh, zich in het conflict zouden mengen, had ik op dat moment nog niet kunnen vermoeden. Dus uh, ja, het is, het is dat duidelijk dat dit echt een heel erg um, um, moeilijk en langdurig conflict zou kunnen gaan worden. Ja, um, nou goed te horen dat het weer goed met je gaat. En dat je wel enigszins aan het werk bent. Zit een reis naar Syrië daar ook al wel weer in? Uh, nou, ik, ik zit nog even te wachten op... Uh, ...dat ik weer een, een nieuw materiaal heb. Of althans, allemaal eh, spullen zijn in Syrië achtergebleven... om mijn camera's en zo. Dus ik, eh, ik ben aan het wachten tot mijn verzekering eh, uit gaat keren. Oh. En eh, nou, Nikon is zo aardig geweest... ...om, om eh, wat eh, camera's en lens te lenen. Maar eh, ja, voordat ik eh, mijn materialen bij elkaar heb... ...kan ik nergens aan doen. Nee. En eh, ja, goed, ik, doe, ik heb hier ook redelijk veel te doen. Maar eh, het is wel een dermate groot verhaal... hier dat ik wel denk dat ik er nog terug ga. Ja. Ja, maar dan moeten er wel... Uh, ja, dan moet het wel echt uh, in een iets ver geworden stadium zijn de strijd nu. Precies. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, dat het echt van Damascus gaat. Ja, nu even nog niet. Nee, nu even nog niet. Jeroen Oelemans, sterkte. En dan met name uh, over het verzekeringsgeld. Een strijd daarmee. daarmee. Hartelijk <laughs> ja, dank. Goedemorgen. Dag. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro?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 Explosies in centrum Damascus en omgekomen inbreker koos volgens teven zelf voor het risico. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorold Meegens. In Syrië zijn twee grote explosies geweest. Ontploffingen waren in het centrum van de hoofdstad Damaskus, vlakbij het hoofdkantoor van de legerleiding. Er is brand uitgebroken. Volgens ooggetuigen hangen er grote zwarte rookwolken boven het gebied. Een journalist van de BBC heeft ook beschietingen gehoord. De Syrische staatstelevisie heeft het over een terroristische aanslag. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. En wie er achter de ontploffingen zit, is ook nog onduidelijk. Staatssecretaris Teven vindt dat de inbreker die in Dyssen omkwam bij een vechtpartij met de bewoners... zelf het risico heeft opgezocht. Het is treurig dat er iemand is doodgegaan, maar dat is wel een inbrekersrisico, zegt de VVD'er in De Telegraaf. Maandagnacht werd de inbreker door de bewoners in hun huis betrapt. Bij een vechtpartij raakte de inbreker zwaar gewond en hij overleed later in het ziekenhuis. De bewoners werden na verhoor vrijgelaten. Teven vindt dat terecht. Zij zijn volgens hem geen verdachte, maar slachtoffer. De politie heeft tientallen verdachten van de rellen in haren in het vizier en die zullen binnenkort worden opgepakt. Dat zei de Groningse korpschef Dros gisteravond bij Pauw Witteman.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 Die komen echt op hele korte termijn van het bed lichten. Nou, nogmaals, maar een keer, je uh, kan je beter komen melden. De korpschef van Groningen, Dros was dat. VVD-Kamerlid Anoushka van Miltenburg is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. En ze is vereerd, zei ze tegen de Kamer. U heeft mij, uw collega's, heeft mij de winnaar gemaakt van deze wedstrijd. Um, en mij daarmee de mooiste functie gegeven, denk ik, die er in het parlement is.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 Deze 66-Kamerlid Schouw maakte ook een kans, maar die was een ronde eerder al afgevallen. Van Miltenburg zit bijna tien jaar in de Kamer. Ze hield zich in die tijd onder meer bezig met media, medische ethiek en homo-emancipatie. Ze neemt de voorzittershamer over van Gerdy Verbeet van de PvdA. De A2 is bij Vianen in de richting van het Zuiden vanochtend een tijdje afgesloten geweest... nadat daar een vrachtwagen met koeien was gekanteld. Twee dieren die op de weg liepen zijn doodgeschoten, konden niet worden gevangen... Zo meteen na weer en verkeer en reclame een gesprek hierover met de Utrechtse politie. Automobilisten die naar aanleiding van die gekantelde vrachtwagen omreden via de A27... die kwamen bij Noorderloos wel weer in een file terecht... want daar is één rijstrook afgesloten vanwege een politieonderzoek. Dat is nodig, want de politie schoot vannacht ten zuiden van Noorderloos... op een auto met een Frans kenteken. Verkeersagenten zetten de achtervolging in... toen ze met 200 km per uur werden ingehaald door de auto, zegt het KLPD. Ondanks herhaaldelijke stoptekens heeft de bestuurder aan geen gehoor gegeven. Bij Oosterhout heeft hij de snelweg verlaten en hij is vervolgens gekeerd. Uh, op de afrit die toen zijn oprit werd, heeft de politie uh, de weg geblokkeerd. Maar de blokkade kon de verdachte niet stoppen. Nou, het Franse voertuig, of de bestuurder, is toen uh, bewust ingereden op uh, agenten van de verkeerspolitie. En die hebben vanwege hun eigen veiligheid uh, schoten moeten lossen. Uh, het Franse voertuig is beschadigd geraakt, maar heeft zijn uh, vlucht uh, vervolgd. En uh, nou, is uiteindelijk uh, is het uh, voertuig in waspik aangetroffen. En de politie heeft daar nog twee uur naar de bestuurder gezocht, compleet met helikopter. Maar de bestuurder is nog altijd spoorloos. Dat was nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint bewolkt en vooral in het oosten valt van tijd tot tijd regen of motregen. In de kustgebieden komen ook enkele buien voor, soms met onweer. Vanmiddag is in het westen meer ruimte voor de zon afgewisseld door buien. In het oosten blijft het wolkendek gesloten. Bij een matige aan zeevrij krachtige zuidenwind wordt het 17 graden. Vanavond en vannacht is het in het binnenland droog en zijn er opklaringen. De kustprovincies blijven gevoelig voor enkele buien. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen, donderdag, is in de ochtend nog ruimte voor wat zon, maar al vrij snel raakt het bewolkt. In de loop van de dag neemt vanuit het westen de buigheid toe. Pas in de avond wordt het weer droog, de maxima komen uit rond een graad of 16. Ook na morgen blijft het wisselvallig, pas vanaf zondag neemt de neerslag kans af en wordt het mogelijk wat warmer. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nu 30 files, zo'n 110 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral bij Rotterdam valt het wel mee tot nu toe met de ochtendspits. Wel veel vertraging op de A27 naar het zuiden... vanwege een politieonderzoek bij Noordeloos. Je het zojuist al in het nieuws. Maar ik begin met de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Reewijk en het Gouwe Aquaduct staat 6 kilometer door een ongeluk. De rechterreishoek is dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan bij Bodegraven het beste kiezen voor de N11. En dan rijdt u langs Alphen aan de Rijn in de richting... Van Leiden en daarna de A4 in de richting van Den Haag. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum staat tussen Hank en Werkendam 4 kilometer. En dan de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Want daar staat de langste file van dit moment. 14 kilometer tussen Evedingen en Gorkem. Komt door politieonderzoek, hoort het zojuist zo in het nieuws. De linkerrijstok is voorlopig afgesloten. En in de Bollenstreek loopt het vast op de N207 vanuit Lissen in de richting van de A4. Daar staat vlak voor de A4 4 kilometer.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 Na nou, tien over half negen, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. U hoorde dat uitgebreid vanochtend al. De A2 is vanochtend korte tijd afgesloten geweest... omdat er koeien op de weg waren beland. Bernard Jens van de politie Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was daar gebeurd? Nou, het bleek uiteindelijk een stier en een koe te zijn. Uh, oh. Die werden vervoerd naar de slacht. En uiteindelijk uh, werden die wat onrustig achter in het bakje. En uh, ja, uiteindelijk ging de aanhanger... Ondersteboven en de stier en de koe die kwamen op het wegdek terecht. De koe die konden we nog vangen, die hebben we aan de vangrail vastgemaakt. Maar de stier die had echt geen zin en die hebben we uiteindelijk neer moeten schieten. Want het werd gevaarlijk? Ja, het werd gevaarlijk, want hij ging de, de oprit op en af en hij ging tegen het verkeer in. Dus we hebben de hele A2 even moeten afzetten. En uh, ja, de beste optie was toch om de stier dood te schieten. Ja, en de koe alsnog naar het slachthuis gebracht? De koe, helaas ja, alsnog naar het slachthuis gebracht. Ja, hoeveel last heeft het uiteindelijk opgeleverd vanochtend? Nou, we hebben wel eventjes de hele A2 dicht moeten zetten... Ja. dus er is wel een behoorlijke file ontstaan. Ik denk alles bij elkaar dat we een klein uurtje bezig zijn geweest... om alles in orde te maken daar. Dus dat heeft wel wat uh, overlast veroorzaakt. Nou, speelde natuurlijk ook nog dat de A27... eventueel als uitwijkroute ook niet beschikbaar was. Of tenminste, stond het ook vast vanwege sporenonderzoek? Dat klopt, daar hadden we een ander incident. Dus alles bij elkaar heeft het wel voor uh, behoorlijk wat openthoud uh, gezorgd. Maar het is voorbij. Het is weer voorbij en we rijden weer. Bernard Jens van de politie Utrecht, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Hoi. Blijven we even bij de snelweg, want Rijkswaterstaat gaat bezuinigen... door de verlichting op snelwegen uit te zetten. Vanaf 1 oktober rijden automobilisten tussen Almere en Lelystad in donker. Vanaf maart volgend jaar gaat dan ook op andere snelwegen de verlichting uit. Helemaal nieuw is het niet. In de omgeving van Apeldoorn wordt bijvoorbeeld al in het donker gereden... om het wild rust te geven. Rijschoolhouder Mireille van der Vliet van het Apeldoorn... leert haar leerlingen hoe dat moet, rijden in het donker. Kijken bij het verkeerslicht, gaan wij linksaf. Okay. Zo, die gaat naar rood, zag je het? Ja, weet je, weet je. Dus kijk altijd als je optrekt, één keer rustig dat kruispunt over. Heel goed. We doen het is in het donker wel echt wat anders, hoor. Zo vaak doen we het niet. Je hebt meestal al lessen overdag? Ja, en natuurlijk, het is, het is heel mooi, of in ieder geval zomer geweest. Dus dan rij je sowieso veel meer in het licht. En vind je het anders in het donker rijden? Spannender? Uh, ja, op dit moment nog niet zo eigenlijk. Valt wel mee. Dus het valt je mee? Ja. Nou, Zometeen ja. komen we bij de snelweg en in de omgeving van Apeldoorn is die grotendeels niet verlicht. En dat is vanwege het wild volgens mij, hè? Mireille van de Vliet. Ja, ecologische redenen uh, doen ze dat inderdaad. Veluwe heeft heel veel wild. En, uh, vijfster, uh... Ja, dat mag je even doen. Hier nemen we dan afscheid van een lantaarnpaal. Nu gaan we de duisternis in. Ja, ja. hier is het nou helemaal donker. Wat opvalt als je zo in donker rijdt... is dat de tegenliggers wel hele felle koplampen hebben. Klopt. Ja. Je kijktechniek, uh, daar moet je dus ook echt op oefenen. Dat je niet in de lichtbundel kijkt, maar dat je er langsheen kijkt. Dat je je eigen wegmarkering goed blijft volgen. Ja. Ik zal Willemik nu even niet storen, want die heeft het druk genoeg met de snelweg. Maar... Zijn de leerlingen over het algemeen uh, angstig voor die donkere snelwegen? Ja, in eerste instantie sowieso. Totdat ze er wat aan gewend raken. En, en de een raakt daar meer aan gewend dan de ander. En dat heeft nog andere redenen. Hè. De, bijvoorbeeld iemand die wel een oogaandoening heeft... maar wel geschikt wordt bevonden om, uh, om auto te rijden... die kan hier enorm veel moeite mee hebben. Omdat hij toch al meer moeite heeft met diepte in te schatten. En uh, dat wordt zonder verlichting uh, bemoeilijkt. Hè. Dan moet je echt... echt de uh, zeg maar afstanden gaan inschatten. We gaan trouwens deze afslag eraf, Willemiek. Ik ga af, uh... Ja, dat gaan we doen. Kijk, dan nou gaan we zo de afrit nemen. Dan nou wordt het vrij lastig om in te schatten wat voor bocht je tegemoet rijdt. Kijk, Het is echt de duisternis in, hè? Die afrit. dat is heel moeilijk. Ja. Dus als je het niet zeker weet, Willemiek, dan ga je flink afremmen. We gaan een viaduct over. Ze dus krijgen 99% van de gevallen scherpe bocht. welke snelheid? 50, ja, derde versnelling. Ja, precies. Nou, Willemiek, hoe beviel dat? Rijden in het donker, op de snelweg? Um, ik moest er heel erg aan wennen. Wat jullie al zeiden, met die uh, lampen van de tegenliggers, die kon ik echt uh, heel goed zien. Dat vond ik, uh, dat vond ik moeilijk. Mireille van der Vliet, nu heeft Guido van Woerkom van de ANWB gezegd... het is gevaarlijk als er straks geen lichten meer zijn op die snelwegen. Bent u het daarmee eens? Ik ben het daar ten dele mee eens, inderdaad. Stel je voor dat er hevige regenval, iedereen kent dat. Je ziet bijna geen markering meer. En dan ben je blij dat er, dat er licht is. Uh, dus als dat weg is, dan ben je ook je markering kwijt. Maar ja, er wordt geld mee bespaard. Ja. Is dat een goed argument? Nou, ik denk inderdaad, uh, in tijden van crisis sowieso, maar ook voor het milieu. Ik denk, ik denk inderdaad dat dat een sterk argument is. Maar nogmaals, het mag nooit ten koste van, uh, van veiligheid gaan. Ik maak mij bijvoorbeeld zorgen, als ik nou straks pech heb en ik sta op de vluchtstrook... en het, er is geen, geen verlichting meer... ben ik op tijd, ik zet mijn gevarenlichten aan... maar word ik op tijd opgemerkt. Ben ik op tijd achter die vangrail waar ik moet gaan staan? Nou, dat zijn wel situaties, daar wordt het niet veiliger op. Reportage hoorde u van Karen Alberts. Zij probeerde alvast uit hoe dat gaat, rijden in het donker op de snelweg. Zo dadelijk hoorde u meer over een proces in Zuid-Afrika... dat de gemoederen flink bezighoudt. En het is inmiddels dicht geworden. Koeien zijn van de weg. Ja, lichten kunnen uit. Het onderzoek is ook voorbij. <laughs> ja. Half negen is voorbij. Dennis mooi. we bij Het moet beter gaan. Ja, dat klopt. Het, het hoogtepunt uh, ligt achter ons. Er staan nog 75 kilometer file. Uh, rondom uh, Rotterdam is het erg meegevallen met de ochtendspits. Er staan weinig files, wel veel vertraging op uh, de A27 naar het zuiden vanwege dat politieonderzoek. Ik uh, begin met de A2 vanuit uh, Utrecht naar Eindhoven. Daar loopt het vast bij Den Bosch en op uh, de A2 vanuit Utrecht naar Den, of de A12 natuurlijk vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar staat tussen Bodegraven en het Gouwe Aquaduct... vijf kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Langs de file staat op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Door het politieonderzoek, ik zei het al, tussen Evening en Gorkum, 13 kilometer. De linkerrijstok is voorlopig nog dicht. Dus als je vanuit Utrecht naar Brabant wil, kies dan voor de A2. En op de N207 in de Bollestreek vanuit Lisse... daar loopt het vast vlak voor de aansluiting met de A4, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... De meeste bedrijven die klussen in de binnensteden werken onveilig, volgens de Arbeidsinspectie. De dienst controleerde 650 bouwlocaties en daar blijkt van alles mis. Marga Zuber, directeur van de Arbeidsinspectie, goedemorgen. Goedemorgen. Hè? Van de Inspectie SZW, moet ik zeggen. Ja. Marga Zuurbeer. Zeg, hoe kan dat nou? Want ik heb al vaker met u daarover gesproken. <laughs> nou gaat het nog steeds niet goed? Ja, het is... Verbetert er niks? Ja, het is een combinatie van in de binnenstad is het vaak wat moeilijker. Ze hebben wat minder uh, ruimte. Ze moeten ook dan vaak verplaatsen. Het gaat dan vaak om korte duurende bouwwerkzaamheden. Dus ze moeten vaak de stijger uh, opzetten en, uh, en weer afbreken. En uh, ja, het is voor een deel onachtzaamheid. Uh, soms is het een kwestie van dat uh, bij dat tweede verhuizen een onderdeel niet mee is gekomen. En dan gaat men toch aan het werk. En dat soort dingen kunnen niet. Want uiteindelijk kan dat leiden dat je er uh, te makkelijk vanaf valt. En we zien uh, dat er zo'n tien tot vijftien doden vallen, waarvan de helft dus doordat ze van, uh, van rolstijgers afvallen. En dan heb ik het dus nog niet over. En die zijn dan dood na, na afloop van de val. Dus dan heb ik het nog niet eens over de mensen die naar beneden vallen en het gebroken been aan, uh, aan overhouden. Ja, en het trieste daarvan is dat het eigenlijk allemaal ongevallen zijn die te voorkomen zijn. Het was niet nodig geweest. Ja, is het ook makkelijk te voorkomen of zijn dat toch dure grappen? Nee hoor, nee, nee, nee. Het is absoluut uh, geen dure grap. Het is ook makkelijk te, te doen. Het gaat om het uh, goed opbouwen van uh, bijvoorbeeld de rolstijger. Uh, het gaat erom dat je voldoende planken erop legt. Dat er geen gaten in zit, dat de planken stevig genoeg zijn of dat je niet te zwaar zeg maar, erop belast. Het gaat erom dat je de leuningen uh, aanbrengt zodat je niet als je een stapje naar achter doet, of aan de zijkant eraf valt. Dat de, de stijger dicht genoeg tegen de gevel staat. Dat je niet tussen de gevel en de stijger naar beneden valt. En wat ook heel essentieel is, is die. Ja, je, je ziet het buiten altijd: die diagonalen die zijn nodig. Voor de, voor de stabiliteit. En er zitten de rolstijgen, dat zegt het al. Er zitten wieltjes onder en dan moet je de rem opzetten. Nou, als je dat gewoon goed doet en gewoon eventjes regelt... Dan, uh, dan is er niks aan de hand. Het is ook makkelijk te verhelpen. Mijn inspecteurs hebben op al die locaties... Waar, er, uh, waar het niet in orde was. Hebben ze gewoon gezorgd dat het in orde was. Uh, gekomen. Ja. En uh, ja, soms betekende dat ze dat uh, bij de hoofdvestiging nog eventjes zo'n diagonaal moesten halen. En die moesten installeren. Soms is het heel simpel. Uh, maar, uh, ja. maar goed, dit is slordigheid. Onachtzaamheid. Ja. Uh, hebben uw inspecteurs ook uh, situaties aangetroffen waar ze echt het werk hebben moeten stilleggen? Ja. 265 uh, gevallen hebben ze het stil moeten leggen. Daar was het gewoon te gevaarlijk. Daar kon je er gewoon direct van de steiger afvallen. En uh, daar mocht pas het uh, werk hervat worden als de steiger uh, goed opgebouwd was. Nou, nog een keer. We, we praten er weer over. Het is al, ook iets uit het verleden. Doen ze er niks aan? Verbetert het niet? Nou, Het punt is dat wij natuurlijk niet naar een bedrijf waar het op orde was... weer opnieuw uh, gaan kijken. Ja. Uh, wij gaan maar iedereen juist zou naar... het nou wel moeten weten natuurlijk. Ja, en, maar volgende week is er een grote actie van de Stichting Arbouw. Dat is een hele belangrijk kennisinstituut in de bouw. En die gaat er ook van alles aan doen om, uh, om via voorlichtingsfolders, uh, zij noemen dat dan A-bladen, ervoor te zorgen dat het echt bij elke bouwonderneming bekend is. Is dat niet te makkelijk? Moet er niet strenger worden opgetreden? Nou, dat gaan we ook doen. Vorige, gisteren is er een wet aangenomen in de Eerste Kamer. En de bedrijven waar we nu een boete hebben moeten uitdelen, daar gaan we volgend jaar naartoe terug. En dan zijn de straffen echt wat, wat hoger dan nu. Zoals? Dat worden, de, de boetes worden sowieso het dubbele. En nu gaat het om een boetenorm bedrag van 4500. Euro als, uh, als basis en uh, dan uh, wordt het dus het dubbele. En bovendien, als je dan voor de tweede keer gebeurt dat je een boete krijgt, dan wordt het daar weer het dubbele van. Dus dan hebben we het over vier keer zo hoge boete als nu. De directeur van de inspectie, SZW, Marga Zuurbeer. Dank u wel. Graag gedaan.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 White tees met hey there Delilah. De felste criticus van de Zuid-Afrikaanse president Zuma staat vanochtend terecht. Voormalig ANC-jeugdleider Julius Malema wordt verdacht van fraude, corruptie en het witwassen van geld. Malema leeft al jaren in grote onmin met de leiding van het ANC. Die besloot de zeer omstreden politicus uit de partij te zetten. NRC-journalist Peter Vermaas is in Zuid-Afrika. Uh, Peter, um, heeft het OM in Zuid-Afrika een sterke zaak tegen Malema? helemaal duidelijk, want hebben we hebben niet gezien wat, uh, wat de bewijzen zijn. Maar wat we weten vanuit de media is dat er een enorm netwerk van, uh, van bedrijven in de noordelijke Limpopo-provincie uh, heeft samengewerkt uh, ten, uh, ten faveuren van uh, een privéfonds van, uh, van Julius Malema. En het ziet er naar uit dat daar inderdaad uh, fraude bij gepleegd is en dat daar geld, uh, geld is gepast. Ja, maar Hij heeft dus, als je daarnaar kijkt, gewoon de wet overtreden. Als het bewezen wordt geacht, althans, zijn aanhangers spreken van een politiek proces. Hebben ze dan helemaal ongelijk? Nou ja, dat heeft een beetje te maken met de timing van het, van het proces. Want we weten eigenlijk al heel lang dat Marlema verdacht wordt van deze, van deze zaken. En waarom dan nu juist deze, deze rechtszaak? Want op, op dit moment is, is Marlema inderdaad ja, eigenlijk op campagne... ...als, als steltcriticus van, van Zuma. En uh, president Zuma moet in december uh, bij een congres van het ANC... Uh, ...de partij achter zich krijgen voor een tweede termijn. En eigenlijk probeert Malema dat, dat te voorkomen. En de aanhangers van Malema vinden het wel heel toevallig dat juist nu deze rechtszaak begint. Ja. Kan Malema inderdaad lastig worden voor Zuma? Nou ja, kijk, uh, Malema is geen lid meer van het, uh, van het ANC, want hij is uit de partij gezet. Maar hij staat natuurlijk vrij om ANC-leden te bellen. En hij probeert nu met de sociale onrust in Zuid-Afrika uh, Zuid rondom de mijnen... Uh, steeds meer uh, ja, tegenstand van Zuma te mobiliseren. Dus Hij spreekt mijnwerkers toe. En als hij, dat, als hij dat doet, dan zijn de camera's er altijd bij. En hij kan in ieder geval het, het congres in december van het ANC zeer, uh, zeer uh, beïnvloeden. Ja, hij heeft natuurlijk uh, wel aanhang, een felle aanhang, maar die is, die is misschien maar klein. Hoe, hoe ligt hij over het algemeen alleen maar in Zuid-Afrika? Eigenlijk. Mensen die... Uh, ...als ze over Malema beginnen... ...wie dat ook is, of dat... Uh, ...een arme, zwarte... op het platteland is, of, of... ...een rijke in de stad... Uh, ...die beginnen altijd een beetje te giegelen. Want ze zien dat Malema eigenlijk een beetje ver gaat... ...in de, in de, in de, in de, de raciale situatie... ...in Zuid-Afrika. Het is toch een soort snelkooppan. Zodra je begint... ...over, uh, uh, over, over huidskleur... Uh, dan, ...dan loopt het... Snel, ...snel uit de hand. Maar er zijn ook mensen die hem inderdaad zien als een, soort, als een soort verlosser. Hij zegt precies, uh, zoals het een waar demagoog betaamt, wat, wat mensen willen horen. Uh, hij verwacht dat nationalisatie van de mijnsector bijvoorbeeld uh, uh, beter de levenssituatie voor, voor mensen in Zuid-Afrika oplevert. Ja, daar is niet echt heel erg veel bewijs voor. Maar als hij dat zegt tegen duizenden mijnwerkers die uh, een rot inkomen en een rotbanen hebben, ja, dan allicht krijgt hij, krijgt hij steun. Maar hoe, hoe groot zijn steun precies in het land is, eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Goed. Peter, nog even kort. Uh, zal het straks uh, roerig worden rond uh, de rechtszaal? Nou, het is al roerig. Oh. Uh, uh, Polo-Kwanen, de stad waar de rechtszaak uh, plaats heeft, is de stad waar maar vandaan komt. En uh, tegenstanders en voorstanders zijn allemaal rond de rechtbank nu om te demonstreren. En, politie staat daar voor ons Goed, we gaan horen hoe dat afloopt. Peter van Maas vanuit Zuid-Afrika, NAC-journalist, hartelijk dank. Na negen uur in het Radio 1-journaal... dan hoort u meer over medicijnen die kankerpatiënten slikken... en die soms helemaal niet goed zijn voor de behandeling... die ze ook nog ondergaan. Het kan zelfs fataal aflopen. Blijft u luisteren naar het Radio 1-journaal. Doe burgers.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 Performa 10 en 11 oktober, jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Dit is Radio 1.